Wij gaan verder. De pagina tijd zijn, 16. De linkerkolom, de regel, 40. Geduld, het is het echt, het belangrijkste is om steeds geduld op te brengen. Geduld, laat het jezelf ja, bewerken. Wat, het, wat, je, wat, je, wat, je, wat je hoort, wat je ziet. Doe erin toe wat. Je zal zien dat het zal gaan werken. 40. Na de punt. Awal hanukwa ja. hier wiega haar bij, al-idee, 41 aliat man. Maar de Nukwa had verworven veel door het opstegen van man. Zarei, kibla atab hinat ima. Want zie hier, zij ontving nieuw, het aspect van ima. Dus het vrouwelijke, dus Jersut. En ik zou dat zeggen, Tuna, Kun je zeggen, Tuna daarbij? Dus het vrouwelijke van Jersut, tfuna. De volgende pagina. Pagina 17 uh, de reichel een, de de rechterkolom, de rechterkolom, de regel de Pagina de rechterkolom, de Meja Brachot, dat dat is 100 zegeningen. Ja, dat is de Jersut, waar ze nu beland had, na één opsteging, door haar man opstegen. Kwam ze nu naar Jersut, en dat is dan 100 zegeningen. Omdat de Bina is 100. shehen wak de Gadlut, maar dat ze zijn wak van de Gadlut. Dus zes tienden van de Gadlut, en niet de volle Gadlut. 60% van de geluid. Ja, maar niet de volgende. Twee minuutzet. Ode, kijk maar de schilak, kmo hij is zout meterm, ha drie, ha laat man. En We een zet. en ze befinde zich od, ode nog, kijk maar de En het blijkt dus dat ze nog uh, onderhavig is aan de vraag, kmo is zout, zoals so hij is zout was met term drie halat man, voor het opstegen van de man, zoals in het begin was het, zoals we begonnen on toen ons, dat, dat artikel herinner je nog, dat mi hebben we gezegd, dat die mi is, het was de naam van mi van Jirsut, de, in de kleine toestand, dat die was in Katnot, we hebben ze heet en begreep dat goed. Dat is belangrijk, dat, dat hij ons vertelt. Eh... Uh, de volgende, de volgende artikel, de volgende Oud. de regel 1, de Oud deed de 9. De okay. Nou, nog één pagina en wij dan, gaan we dan ook de goud, be, Gadut-Gadut-Be bestuderen. En dat is de, de onthulling van de Edeaal kunnen we dat echt zien wat het, wat het is. En zo, naarmate we gaan met de zoger, gaan we al die onthullingen ons eigen maken, op ons niveau, doet er in toe steeds meer en meer en meer, dan is het net of wij ontvangen ook een gedeeltelijk ook van de Elia. Eigenlijk worden wij deelachtig aan die onthullingen. Het einde, dit waar alle razen Dana, uh, ketief, ma, uh, ma, ajdech, ma, edmalach, en we al da, Dana en over dit geheim is het geschreven. Ma, ajdech, wat zal ik over... Jouw getuigen, ongeveer zoiets. De schepper zegt, of, oftewel ze hier aan het Maar het meelig lag, waarmee zal ik jou vergelijken? Of met wie wat zou ik jou vergelijken? En hij bedoelt dan die noekwa, die malgoed, in haar toestand van ma, wanneer ze, ja, wanneer ze nu alles heeft ontvangen, en zij heeft ontvangen alleen maar, zij staat nu in de toestand van, op de plaats van Yishud van Kadnot. Ja, dus, en zij heeft nu honderd zegeningen ontvangen, dus één stapje omhoog zij is gekomen. En dan spreekt de schepper over haar, en dat is dan woorden, zijn woorden uit, uh, uit de Torah, uit Ege, uit Ege, dat is dan van Irmia. van Irmiahou. Van de Irmia, van de klaagzang, klaagliederen van ey, Ir, Irmia. Dat daar staat het. Daar dat staat het wat hij nu zegt. Dat de schepper zegt tegen tege de, tege, tege de uh, Israël of tegen de maar, uh, Knesset Israël. Maar dat is dan, de bedoeling is dat het de Zeran spreekt tot de Nukwa nu. In haar toestand, waarin zij staat nu, in de op de plaats van de ima, van de eerste, waarbij zij dus honderd zegeningen heeft ontvangen. En dan spreekt, zegt hij tegen haar, preis die zeer pien of het schepper, Hawaii spreekt preis haar. Waar raza da, actief en over dat ge, dit geheim wordt, uh, is het geschreven, maai maediti ie, maai ma het waarmee, wat wat zal ik over jou getuigen? Waarmee zal ik jou vergelijken? Punt. Kaat itchari bij Migdasha, wanneer dus de beta Migdash, dus het huis van het heiligdom, ja, ik noem dat niet de tempel meer, maar het huis van de heiligdom, werd, werd vernietigd. En het huis van het heiligdom, dat is dan de mal goed, mal goed hier op aarde. Dan werd de, de Schina, of hier op aarde, want de Schina rustte in, die tempel, in, dat, in, dat helig, in de tempel, in het huis van de heiligdom. Uh, dus wanneer zegt hij, toen, toen uh, het huis van het heiligdom vernietigd werd, zegt hij, uh, twee, Nafak, Kola, Wamar, kwam er een stem uit en zei, Ma, Aidig, wat zal ik over jou getuigen? Uma, Edmala, en wat zal ik, uh, waarmee zal ik jou vergeleken? Bahou Ma, en dan zegt hij zelf, zegt hij, nu de nieuwe zoger, zegt, Bahou Ma, Aidiga, in deze naam Ma zal ik jou getuigen, of jou getuigen, in deze naam Ma. Ja, deze naam, madus, dat is wel, al verheffing van die noekwa. Drie. Bachol yoma, ja. we yoma. Ashidat, bach, miyomin, kadmain. Van dag in, dag uit, of van elke dag, elke dag, bachol yom, elke dag, ashidat, word jij. Laat ik getuigenis over jou, als het ware. Nee, ge uh, getuig ik over jou. Mijom in Kadmijn. Van de vroegere tijden. Dichtief, want het is geschreven. do ti behem, hayom et hashamay wete arets. Ik laat getuigen over jullie. Of breng, ik breng de getuigenis over jullie. Uh, van, uh, uh, over, uh, ik breng de getuigenis over jullie, uh, de, de hemel en de aarde. Oh, ik laat de hemel en de aarde getuigen over jullie zoiets. Ja, dus ik neem met andere woorden: ik neem de hemel en de aarde als getuigen ten aanzien van jullie. Dus ja. Dus moet je dan wel vervullen alle Torah en de voorschriften, want hier heb ik de getuigenis over jullie. Wie zijn dat, die hemel en aarde? Wie is dat Shamayim en binnen Zeran Pinanukwa natuurlijk. En het volk Israël moest, dat de schepper zegt daar in de Torah, dat ik neem zij als getuigen ten aanzien van jullie. Jullie komen daar vandaan. Jullie zijn de. Jullie komen van door de Zeran Dus de ouder, de vader en moeder van jullie. Die getuigen over jullie, die, moeten, die zijn nu staan of, om je over, over jullie te getuigen. Nou, dus wijs daarom dat jij dan niet de getuigen, die getuigenis gaat, dat moet je dat niet, als het ware, schenden, zetten. Vier na de punt. Ma et malach. waarmee zal ik jou vergeleken? Bahahu, Gavnamamash, namamars, juist op die manier. Uh, Atrit, lach, beatrin, kadischen, ik uh, bekroon jou door de heilige kroontjes. Wat betekent bekronen? Bekronen betekent juist gaar te geven. Bekronen, atrin, als het overal hoor je dat, atara, atrin, betekent dan de kroontjes, betekent dan uh, de, ja, kijk, men heeft zes sferot. Ja, men heeft zes lichten. En dan van boven komt er een licht waarbij de, de, het hoofd bijgekregen wordt, ja? Hoofd, dus de gaar wordt gegeven. Als de gaar wordt gegeven, betekent dat wat hij zegt toen ook hier. Aten, ik zal de kroon over jullie brengen, ja? De kroon, betekent dat de gaar zullen jullie ontvangen. Avrit, uh, is niet goed hier, de tweede, tweede woord in de regel 5 moet je van die resh, moet je wel terug Dalit maken. Ja? Dus die scanner heeft het. Van die Dalit heeft je Resh gemaakt. Ja? De scanner was nog. Weet je wat. Resh. Zie ja. je dat res, avrin moet je de derde letter. Moet je dan Dalit van maken. Hij heeft het opgevreten. Dat, dat hoekje. Hij heeft het opgevreten. Dat hoekje van de van die Dalit. heeft hij opgevreten. De scanner had misschien een virus. Door een. Door een, ja, door een onreine kracht of zo, zie je dat? De, de, de, of oh, sitra achra, door de sitra achra, misschien. Ja. Ja, nee, dat is niet, ja. niet, ook niet, ook niet, ook nog niet. Kijk, afdien, avdit zie ja. yeah, je dat? Het tweede woord, avdit lag. Uh, ik maakte jou shaltano sholta, al alma. Dus ik maakte van jou de, heers, de, heerster, de heerser van de wereld. Dichtief, want het is geschreven. Hazot, ha'ir Shiamru she she-yam-ru, Dat is de stad waarover gezegd, waarover gezegd zal worden, klilat, Yofi. dat zij ze de... zeg dat? Ze, dat zij, moeilijk te vertalen. dat zij uh, verzamelt de een verzamelplaats is van de schoonheid. Zoiets. So we we gomen enzovoort. So Ook Krina, Allah, Jerusalem, Habnuja, en, en jij genoemd wordt, Jerusalem, uh, Habnuja, Jerusalem uh, die uh, opgebouwd wordt, Kieir, Shechubra, La dat als een stad die alles zal verenigen. Maar, maar waar waarmee zal ik jou weer vergelijken. De volgende pagina. pagina het de pagina Jut de zogertekst. De eerste regel. Kegavna de antjadwa net zo als jij zit. Hochi hoe hebben je holle eila? Net zoals je zit hier beneden, zo so ben je ook als het ware boven. Ja, berekend. Ja, jij bent hier beneden, Jeruzalem Jerus beneden, zoals so het boven is. De kagavna de law, A'alin, Hashtabah, uh, Ame Kaddisha. Net zoals so kegavna de lo, zoals so de zoals heil, so het heilige volk nieuw, niet binnenkomt. is yes, een enorme gegeven. Net zoals so het heilige volk nieuw nog nieuw niet binnenkomt uh, in jou uh, uh, bes, bes, bes, besadering kaddisha, in de heilige orden eh hoge om inalach, zo beswer ik jou, de lo, ja, de lo, ja, ul ana, le, eila, ade, de, ja, lun, eh ach, ach, ach, ach, letata. het. De lo, dat ik zweer jou, dat, het is een beetje, goed, dat kom wel, alles goed, dat, ik zweer jou, dat, eh, dat ik zal niet binnenkomen uh, naar boven, in de Jeruzalem van boven, Ade, Dri, de Jalunbach, voordat uh, uh, de achlus, achlu, Achlusach, voordat de jouw legersharen jou leger beneden niet binnen zullen komen. Zo zien yeah. we we'll dat, wat allemaal is. This? Er is geen opwekking van boven, als het niet beneden wordt opgewekt. Ja, dat is ook een beetje zo. Dus ik zal niet verschijnen in de Jeruzalem van boven. Ja, dus in de, in de maalgoed van boven. Die zegt, want hij moet zeer aan wie moet zakken. Naar, als het ware komen in contact met de, zich uh, zetelen. Als het ware in de Noekwa. In de uh, Noekwa. Hij zegt, ik zal het niet doen. Alvorens hier uh, alle legers garen zullen niet van, binnen, van beneden ook binnenkomen, eh, binnenkomen, eh, beneden. En legerscharen bedoelt altijd alles wat onder de maalgoed zich bevindt. De al goed, alles wat onder de maalgoed van het zieloed zich bevindt. Dus alle krachten van de bria, het serawas, ja, ja, de zielen, engelen, alles wat daar is, dat moet komen dan naar de, van beneden moet het komen, dan, dan komt het ook van boven. Anders kan het niet. Altijd verbonden met beneden. Uh, het is alles, alles. Waar geen wens is. Beneden er komt niets, niets van boven. Wat is, en ook niet wordt opged, opgedrongen. Het is geen. Geen. Uh, geweld in het geestelijke. Vier. Nee. Wat hebben we Staat Staal niet. Staan nu? Oh, is er nog niet. Nee. Ah. En dan naar de punt. Drie naar de punt. daar. Ihu Nechamadilach deleh en dat is jouw troost, zegt hij. Hoy il de Darga da behula omdat deze traptrede is gelijk aan jou, gelijk gelijk is aan jou in alles. Punt. we haste de aan en nu dat jij hier bent. En nu dat jij hier bent, Gad, uh, Gadol eh uh, shebereg. Groot is, groot, groot als de zee, die gezegend is. Weer, weer is het moeilijk te begrijpen, maar hij gaat ons uitleggen. Daarom natuurlijk zonder de uitleg nou, niemand nie, nie kan begrijpen dat. te ima de let la kaima uh, we savata o. Oh. En als je zou zeggen dat jij hebt geen staat dat jij geen stand kan houden, we aswata en geen genezing heeft. Mi yerpela, de mi, de naam mi zal jou genezen. Ja, waar staat nu de ma? Ja, wat staat, waar staat, staat nu de, de, de, de Nukwa? Die staat nu ook in de mi. Ja, in de plaats van mi, in de plaats van jezus. Waar daar gaat, Natuurlijk dat dat dat is die uh, die verborgen, verhulde traptreden, hogere trap, hoge verhulde traptreden, de kula kaimabe, dat alles is er in haar. Zij bedoelt op de Yersoet. Zes. Jarpa zal jou genezen, we Jan Kim en zal jou doen stand houden. Dat is de tekst van de Zogarcel. En nu gaan we hem uh, de regel 4 van de pagina. Gaan we terug naar de vorige pagina. Pagina Jud Zijn 17, de rechterkolom, de regel 4. Kijk, onze Amerikaanse Engelse collega's, ja, die zeggen dat, nou, dat is niet te leren. Dat valt niet te leren. Dus laat het iets anders leren. Gewoon iets dat de mens, dat wij de mens kik geven, ja, van, van de menselijke de menselijke taal, dat de mens, dat de mens daar voelt zichzelf belangrijk, dat hij zit op de les, dat die voelt zich dat hij weet en hij gaat nog meer weten. Dat dus, uh, is wat, en uh, dat is zeggen ze nou, ik heb ze gesproken. Dus, uh, ik had u verteld. jaar of wanneer was het? Een uh, jaar of. Drie of drie, vier jaar geleden kwamen, kwamen ze bij mij, en ik weet niet meer precies, vier jaar, drie, vier jaar geleden misschien, kwamen ze bij mij van Los Angeles. En mijn vrouw ook kwam bij mij, belde ze op en dan moeten ze dan direct een gesprek hebben. En ze wilden praten ze met mij ook. Dat, en dan, ik zei, nee, ik, toen droomde ik nog over een zoger, om een te geven. Maar dan toen zei ze, ik welke zoger? Ja. Dat is zoger, moeten onze boeken, die, die, die populaire boeken, die, die boekjes die populair zijn, die, die moeten we, wat we hebben geschreven, nou, dat is goed voor het volk. En ik zeg nee, want dat. Dat was toen nog de droom, dat wij ooit komen zullen zo, zo aankomen aan zoger. Want niemand doet dat wat we hier. Nou, laatst. Well, Zelfs de Joodse bronnen doen dat niet. Weeberhoef doet het absoluut niet. Niet eens, niet eens één keer per week. Niet eens één keer per week. Absoluut, ze stopten daarmee. Ja, ze gaan gewoon wetenschappelijke richting. Wel een beetje test. Elke nacht een, be nacht een beetje test. Maar dat niet. Niemand raakt het aan. Nee, daarom, dat is ook de reden. Was dat, ik, dat ik absoluut stopte met, met hen alle contacten. Want er valt niets meer te... De verbanden, alle verbanden zijn los. Er valt niets meer te halen. Het is dood. Want leven vinden wij alleen hier. Alleen in de zorg. En overal, kijk, bestaat ook bijvoorbeeld in de... In de Weet het, in... In het Zwaad. Een kwartiertje van het zwad bestaat. En, en ook, een, ook een ploeg. Maar zij maken overal, overal verspreiden ze die kabbalen, maken ze overal die kibbutzim. Al die gemeentes, ja. Hasidische gemeentes maken ze daar. Ja, zo'n sociale kabala maken ze. Dan een beetje ook zo, een beetje zo. Maar zogert niet. Zogert, dan zeggen ze, nou, dat is het volk, heeft het niet nodig. Terwijl, waarom heb je dan, waarom heeft je dan kabala? aan, hen? Alleen hier zit de bron, hier zit het leven. Dat is de, bo de boom des levens. En dat wij niet begrepen. Dat is natuurlijk begrijpelijk, Want wij zitten vol van dood. Van doden verlangen, et cetera. En dat wij moeten ons laten transformeren. Doorzover. Natuurlijk dat wij. Dat het veel dingen. Dat wij niet begrepen. Maar het is geweldig dat wij niet begrepen. En wij gaan verder. Wij gaan gewoon. Als een os. Ja. Gewoon doen zwoegen, et cetera, en alles komt. Absoluut komt. Want hier is het dat niets anders geeft, geeft de, het leven, het eeuwig leven, dan wat we hier leren. Absoluut niets. ze zitten dan dagen en dagen en nachten, zitten ze daar allemaal met die, met, die, met die boeken te leren, ze weten niet wat ze leren. Talmud geweldig ding, maar hoe ze leren, dat helpt absoluut niet. Het is absoluut helpt niet. Het houdt de mensen wel in de kader dat hij wel toch beter, dat is natuurlijk het onderhoudslicht geeft. Het een klein beetje onderhoudslicht, denk ik. Dat het niet duidooft. Dat is wat geeft dat, niet meer. En dat is voldoende voor hen, ze zeggen nou, is voldoende voor ons. Maar voor mij is het niet voldoende. En ook voor jullie moet het niet voldoende, want we daarom zitten jullie. Voor wie was het voldoende? Die zit niet meer hier. Eigenlijk. En geweldig dat we het voor zo'n kleine ploeg dat we het kunnen doen. Alleen wat we nu doen, het, maakt het een geweldige geweldig impact. Kijk nou hoe alles in dit land nu gaat. Uh, upwards. Geweldig snel gaat het nu, de ontwikkelingen gaan geweldig snel hier in het land. Kijk nou in de talk talkshow. Kijk nou naar hoe men praat. Het is openheid. Ja, het is heel, heel iets anders. Het is... Gisteren hoorde ik even, er was een discussie, so iemand van de PVDA die altijd nooit een woord kon zeggen. Van de PVDA altijd, nooit kon je een standpunt zien. Kon je konden nooit een standpunt van de PwDA, altijd bla bla bla. So, Kijk okay, nou, eens een gisteren iemand van de Tweede Kamer, die zat daar voor de Kamer. Hij schudde schu niet voor om gewoon een heldere en kartaal hebben over illegale en over alle anderen. Doet er niet toe, maar hij heeft. Mooi gezegd, geweldige dingen had gezegd van openlijke taal en niet meer dat bedekte, dat, dat kinderlijke, weet je, dat een beetje zo. Uh, al die problemen een beetje schudden, een beetje dat verschuilen, et cetera. Maar heel andere taal. Ook dat die, die, die grote ambtenaren heel andere taal spreken. En wat wij doen in de middenzorger natuurlijk wekt het enorme krachten op. Positieve krachten wat wij doen, wat aan ons gegeven wordt. Met niets vergelijkbaar. Absoluut met niets vergelijkbaar. Eigenlijk. Ja, oui. Dus. Uh, we gaan nu over. Colom, de rechter kolom. De. Hassulam. De vierde regel. Tijd. Waal dana. En over dit geheim. We goelen. Enzovoort. So en uh, nu gaan we dat in het Hebreeuws doen. Plus. Het zijn toevoeging Waar ze, en over dit geheim, vijf katuf is geschreven. Ma, e, ma, ma, wat zal ik getuigen over jou? En over vrouwelijk, in vrouwelijke vorm. Wat zal ik over jou getuigen? O, ma, e, en waarmee zal ik jou uh, vergelijken Punt. Ki, kasheharaf, zes, beta Wanneer beta migders, het huis van de helagdoen, dus de tempel in Jeruzalem, oh, uh, vernietigd werd. Yat kol, wel kwam de kol, het, uh, de stem, wamar wa en zei: Ma, ei, ma, eidech, wat, wat, uh, wat zal ik over jou getuigen? Oma zeven, Admelach, en waarmee zal ik jou vergelijken? Admelach, ah? waarmee zal ik jou vergelijken? De haino, dat wil zeggen. Eh, uh, Bema. En dat, dat wil zeggen, en nu gaat je dan zeggen, waarmee, waar, waarom, waarmee kan ik jou vergelijken, et cetera. Bema, waarom kan ik jou getuigen over jou? Hij zegt, Bema, door de, ma, door de naam Ma. Door deze naam, maar kan ik over jou getuigen? En wij weten nu wat de man van de Nukwa is in haar toestand, waarbij zij staat nu op de plaats van de Jersood. She. punt She. She. vajom Hay Bach, uh, mijamim, kadm uh, kadmonim, dat in elke, dat eleke dag uh, heb ik over jou getuig, getuigd uh, van nog van de vroegere dagen. Schukatuf dat geschreven staat. Negen, waai, we, haïdoti, wachem, haïom, etashamaim, dat staat geschreven, ik heb uh, de, de hemel en de aarde geroepen om over jou te getuigen, als om getuigenis als getuigenis voor, voor jou, voor jullie. Tien. ma Adamelach. Huh? Adame, ja. adamelach, Waarmee zal ik waarmee zal ik jou vergeleken. Bo to of mamash, op die, precies, op die manier, op deze manier. Het lach zal ik jou bekronen. En dat betekent dus, zoals ik jullie had gezegd, etara, betekent dat de kroontjes, de kroon te geven, dus gaar te geven. Bo to door heilige kroontjes, ziet je ot Otach, Memshalah Aleoulam, en ik zal jou maken. Dat is dan Waf Havouch. Dat Waf maakt dat, dat het werk wordt veranderd ver, ver, van de verleden tijd in de toekomstige tijd. Wa Sitty Otach, en ik zal maken jou maken, Memshalah Aleoulam, de heerser, de heersers, de heerser, de heerser over de wereld. 12. Na de punt dat het geschreven is. Hazot Hairse Jomroe. Chlilaat, dertien Jofi. Dat het geschreven staat. Deze staat waarover gezegd zal worden, dat die verenigt de schoonheid in zichzelf enzovoort. Punt. Karati tach. Ik heb jouw. Genoemd, Jerusalem, Jerusalem, Habnoja, de Jerusalem, Jerusalem, Habnoja, Wukair, dat de stad Jerusalem, die opgebouwd is als de stad, die alles in zich vereenigt. Maar As, maar asvelach as, ma, as ja waarmee zal ik jou asvelach, maar wa, waar, waarmee zal ik jou vergelijken ken she'at yo'shevet zo so als jij zit rust, rust vijftien, kach hoe gewe, gewee gewe, malle zo so is het als het ware boven, ook van boven net zoals jij beneden bent is het boven is de haino dat wil zeggen, Yehuda jehoede geeft het daarbij. Tu, voeg, toe. De haino dat wil zeggen, Berushelayim, Shelmaleh, dat wil zeggen, in de Jeruzalem van boven. Net zoals jij beneden bent, zo so zit de Jeruzalem van boven. Kemoshe ata, eenich nasim bach, ha'ama kadosh, Zeifentin besedarim kadoshim, net zoals nieuw. Uh, Komt niet in jou binnen. Komt in jou niet binnen het heilige volk. Wissedarim Kadashim in de heilige orden. Dus op de heilige manier, dus betekent spherot, Een einsfeer na de andere is op de manier. Kahani lach, so zwer ik jou. Shelo Achtin, Echnos, ani lemala, adsheikh nasu uh, Ze wat. Tsevatiech, tsevatiech, lemata. Tsevatiech, ah, tsevatiech, lemata. Inderdaad, omdat het meervoud is. Tsevatiech, lemata, inderdaad. Uh, zestien, kmoshe, ata, enich, nasim, bacha, amak, adu, dat heb ik gezegd. Seder, uh, hè? Wat zal ik, hè? Uh? Seder, weet dat, dat is volgorde? Volgorde, ja. Da. Is dat ook op de... Uh, Dienst? Nee, we zijn een We zullen zien. hij zegt het niet. We zullen kijken verder. We, we weten nog niet. Hij he, geeft he ook geen, geen uitleg. We zijn hele rim Orde, voor de voor de voor de. Zullen we zien? Uh, kach, aan je Zo so, so bezweer ik, bezweer ook, bezweer ik jou. Shelo Echnos, dat, dat ik zal niet binnenkomen. Boven, ook boven zal ik niet binnenkomen. Atschigna, tot dat tot totdat in jou binnen zullen komen, de jouw uh, legerscharen letterlijk, zoals men dat vertaalt, legerscharen, beneden. Dus ik zal niet boven komen in de Jeruzalem van boven, voordat men niet in de... voordat het heilige volk binnen niet zal komen in, ja, in de staat Jeruzalem uh, beneden. In de juiste, in de volk, in de orde, in, het he, in de heilige orde. Dus op een heilige manier betekent... No, dat we zullen zien. hier en dat is jouw troost... Zegt hij tegen die Malchut. Mie achar, sche mashwe uh, twintig lach madrigazo. nadat ik aangezien uh, ik uh, vergeleek jou met deze traptreden. 20 De haino dat wil zeggen. Jerusalem shal mala, dus met de Jeruzalem van boven. Shehir 21 that that mal is allemaal goed, dat dat het mal goed is. Bachol in alles. Wat ashe ad kan, en nu dat jij hier bent. Gadol Kayam 2222, Sheberech groot is als de zij die gezegend is. Dat is een stukje uit de versen. Vele versen worden hier geciteerd. Punt. We in Kimri. En als je mij. Zal, vragen, zal zeggen. ze een laag Kijum. Orefoah. Dat jij geen stand. Heeft. Kan standig kan houden. En, de, en jij, en jij geen, geen genezing heeft. Ja. Uh, 23. Mi er Wie zal. Mi zal jou. Uh, uh, genezen. Yeah. Mi betekent wie. Aan de ene kant is het wie zal, wie zal jou genezen, maar hij zegt dan ook mi zal jou genezen. De naam mi zal jou genezen. Aan de ene kant is de vraag, ja, en dan is het mi. En mi betekent dat die jirsut, ja, waar de malgoed mal nu staat. De malgoed staat nu in de, in de plaats van uh, jirsut. En dat is de heet, de, die heet de plaats jirsut had in de kleine toestand heette ook mi. Ja, mi, wie. En dan zeg ik, mi, mi, hier mi zal jou, mi, dus, die uh, is zal jou, uh, zal jou genezen. Maar als we niet, als iemand niet weet dat het mi is jistu, dan wat kan je, kan je dan begrijpen. Ja, iemand die leest de Torah, en dan staat het, mi, wie, die zal gewoon lezen, gewoon letterlijk. Mi, hier per wie zal jou wie zal jou genezen? Die zal alleen zien dat als vraagstelling, maar men zal niet begrijpen wat het over gaat. Wie zal het begrijpen? Niemand, iemand die Kabbalah niet weet, geen woord. Geen rabbi zal het begrijpen. Waarom andere traditionele rabbi? Die zal een andere uitleg hebben daarvoor. Maar men zal niet begrijpen de essentie. Dat geeft geen licht. Wat het allemaal, al die, all die, all die commentaren. Ja, het is wel glibberig. Het is wel. De Torah, zoals ik noem dat, de Torah wat ze leren. Dat uh, is wel, natuurlijk moet het wel zijn, zo so wat ze leren, is so ook goed. Maar dat is de Torah met, het, ik noem het, uh, de Torah met een knipoog. Ja, kan het in het Nederlands? Met een knipoog, dus het is... Voor Voor dummies. Voor? Voor dummies. Voor dummies, ja, ja erg goed. Maar ook op een goede manier, op een vriendelijke manier, absoluut. Dat het is ook goed is natuurlijk. Maar het... Ja, het geeft niet, het geeft niet dat, je kan het niet uitblazen wat van je hoort, het is mooi, intellectueel, really weet ik veel, dat, maar het is altijd iets, het iets terug, het is misschien, rabbi zegt dat, een rabbi zegt dat, het is niet, het is niet, het is goed, maar het is niet... Kijk nou in, in de Kabbalah. Heb je niet dat soort dingen? Heb je niet één rabbi zegt dat, een ander is rabbi zegt dat, een ander weer dat. Ja, we hebben zoveel meningen. Er bestaan wel dingen ook, waarbij men twijfels heeft, bijvoorbeeld van Aadik. Hele hoog. Maar men weet wel wat daar is, maar men weet niet precies wat daar zit, daar in het hoofd. Dat is iets anders. En waarom? Omdat wij spreken van het Zilud. En het Zilud kan niet... Heb je wel rechts en links, en heb je altijd... Uh, de resultanten, ja, dat midde, middellijn. Heb je altijd in de Kabbalah iets wat verenigt. De rechts en links. Je hebt altijd de weg naar de verlossing. De middellijn is verlossing. Je hebt altijd in de Kabbalah, dat je kan altijd verlangen. Je hebt dan rechts en links een bepaalde iets wat je leert. En je hebt het probleem. Je hebt rechts en links, je voelt niet, je, je kan niet, niet rijden met die twee. En dan, en dan weet je dat het aan jou ligt. En dan ga jezelf dan niet in discussies zoals, zoals dat ik had gedaan ook vroeger met al die Talmoedscholen. Dan gaan ze met, dis met elkaar discussiëren. Ja, discussies. De ene gaat als het ware verdedigen de Torah en de andere dat gaat aanvallen. Ja, als aanval en verdediging. Natuurlijk is het goed voor om, om jezelf te ontwikkelen, in je hoofd. En, uh, maar daardoor komen dan die twee spalen met elkaar. En geen eenheid. Terwijl ik moet beide hebben in mijzelf. Ja? Ze leren altijd met, in paren. De ene, ja, dat is hmm. net als boksen. Ja, de ene die, die geeft, ja, als trainer, ja, die doet ja, met zo'n, zo zo weet en die, geeft, die, die andere, die, en die andere die, die slaat. En de ene die, ene die verdedigt zichzelf. Zo so is het ook dat leren van de totaalmoed. Het is geweldig hoe dat, hoe dat in elkaar zit. Maar het ontwikkelt geweldig je hoofd. Kijk nou hmm. Hoe hoofden, hebben ze enorme hoofden. Maar het geestelijke is iets anders, begrijp je dat? Jij hebt beide in jezelf, jij hebt de verdediger in jezelf. Ik hoef bijvoorbeeld absoluut niet. Kabbalah. Ik, ik zou niet weten op welke manier je kan Kabbalah leren met een partner. Samen, op die manier zoals zij leren dan in Talmud. Want ik heb in mijzelf, de aanvaller in mijzelf. En de aanvaller en de verdediger in mijzelf. Ik heb die twee lijnen, ik heb die andere niet, ik hoef niet te projecteren dat op een ander, duidelijk. En mijn taak is om van die twee, niet onder de verstand, maar boven het verstand, komen tot de middellijn. En als je zelf, daar, daar, als het aan jou onthuld wordt, het is niet vergelijkbaar met iets dat geen leraar kan jou dat uitleggen, duidelijk. Ik heb altijd verlangd, elke dag verlangde ik naar iemand te bellen, Iemand te vragen, wat betekent dat, wat, hoe moet ik daar penetreren, daarin vragen. En honderden vragen had ik over de kabalen. En leerde ik op die manier te doen, dat ik het geen antwoord wilde van iemand anders hebben. Want ik wilde dat van mij, dat het bij mij zal het gebeuren. En niet dat een anderen mij dat uitkoudt. Het is mijn bevatting. Ik wilde aan mij laten gebeuren, Duidelijk. Zo moet je ook doen. Doe het er niet toe. En aan jou moet het gebeuren. Bij jou, duidelijk, steeds aan jou moet het gebeuren. Het is persoonlijke kabbala. Het is de persoonlijke weg dat aan iemand gegeven is. Dat, dat het, het, het, de weg naar het absolute. En dat is haalbaar. Ongelooflijk. Wat ik leer in Zoger elke dag is... Boven al mijn wildste ver, verwachtingen die ik, de, ik wist wel dat er zoiets zou zijn, maar ik, boven al mijn verwachtingen komt het uit wat ik, wat ik lees. En het is onuitputelijk. Je kan het twee keer, nog een keer, nog een keer lezen en werken daaraan. Het is een onuitputtelijke bron van, van vervolmaking en de goedheid. En nog even verder. Wat is kan, Dat hebben we gezegd. We hebben het gezegd. Oh. Waar zijn we? Uh, uh, uh, we? Uh, uh, Mier 23. 23. je nu. Dat heb ik gezegd ook. De 24? 23. Pelag 23. Wie zal, wie zal jou. Genezen. En wij zeggen dat niet wie, zeggen wij, maar mi. De mi zal jou genezen. De jishud zal jou genezen. De heino, ata, uh, ota, madrega hastuma. Dat wil zeggen, die geeft ons antwoord direct. Deze, ver, ver, deze hoge verhulde traptreden, die zal jou genezen. 24. Hanikret Mi. Welke like traptreden heet mi. Ja, yeah, mi is wie. Ja, yeah, die issut. Shehakol, Kayem, Let op wat ons vertelt. Shehakol, mitkajem. Aljadeha. Dat alles wordt standhoudt ha stand door haar. Wordt stand ha door haar. Dus die, door die issut. Shehoe bina. Dat, dat is bina. No, natuurlijk is het like bina. Turpaech, yeah, natuurlijk is het bina. Bina, maar dan het Ja, dat onderste bina. Omdat het mi is. Tirpa ech zal jou genezen. Thierpa is mannelijk. Jou als mannelijk. En Tirpaeg is vrouwelijk. We takim, ot. Nee, nee, is vrouwelijk. Huh? vrouwelijk. Ja. Ah, het is vrouwelijk, inderdaad, precies. Ja, nee, jou. Therapeut. Uh, Therapeut. Uh, Zal jou, ja, zal jou inderdaad, zal jou, zal jou genezen. Witakim, witakim en zal jou, en zal jou uh, stand houden, doen houden. Zoiets. Otah. Kijk, hij had, het, hij had het over de maalgoed, daarom is het vrouwelijk. Maar hier zegt hij dat over. Maar de bedoeling is dus de maalgoed. En maalgoed is vrouwelijk. Uh, nog een klein stukje, nog, nog een. Ah nee, nog een, nog een zinnetje geloof ik. En dan maken we een pauze. Hij uh, zegt Achlusech, Pirusho, uh, gedudech, gedudech, Gedudaich, ja? Gedudaich, yeah? yeah. uh, Tsibataich. Hij zegt het woord uh, Achlusech. Ook in het Hebreeuws, ja, yeah, dat heb je ook zo so afgeleid daarvan. De bevolking. Hoe zeg je? Bevolking. Oglousia. Oglousia. Een beetje doorkomt van de velen. In het, het tegenwoordige uh, Hebreeuws Heb je Oglousia, heb je daar bevolking. En Maar dat komt uit. Ze hebben dat gewoon overgenomen. Die socialisten van, Is, van Israël. Ze hebben dat overgenomen. Die woorden, de heilige woorden. Dus hebben, ze hebben daar een zootje van gemaakt. En ja, ze dus hebben die woorden, woorden de heilige woorden. Hebben ze gemaakt, ge, gemaakt gewoon, gewoon gezellig voor alle dag. Ze <laughs> Natuurlijk, het is. Ik heb geen woorden voor. Maar goed, wat is elektriciteit? Wat is elektriciteit? Hashmael. <laughs> <laughs> <laughs> Hashmael is, als <the> we leren wat Hashmael is, het is woord. <laughs> Hashmael. Ze hebben elektriciteit van gemaakt. Dat is het woord van wat. Uh, wat. Hoe uh, heet Over de derde tempel. Jezekiel. Jezekiel had geschreven over de derde tempel. Daar was <laughs> het. Het woord Gashmal, we zullen ook veel leren daarvan, ook vooral, als we straks zullen leren, Bedsaraka vanot, nog een boel, ander boek, we zullen, nou, dat komt wel de tijd, nog een klein boekje hebben we nog, Bedsaraka En daar zullen we ook veel erover hebben. Dat is dan Gashmal, dat is iets wat zeer belangrijk wordt, dat de kracht zo'n straalt, daar is een pin, waar de klipoot zijn, en dat is een erg belangrijke, zeer speciale plaats in ons ook, maar heilige plaats. Maar dat ze, ze hebben dat genoemd, uh, elektriciteit, hadden ze dan dat woord gebruikt, New Kashmai. Nou, zo veel andere woorden dan. Ofan, ofan, dat is dan uh, dat engel in engelenkrachten, engel, krachten van engelen in de wereld Asia. En ze hebben daarvan een fiets van gemaakt. Dat is, dat is, dat is, dat is, dat is geen respect voor, voor het hele. Dat, dat doet er niet toe, maar het is ook nodig natuurlijk. Maar goed. Um, dus dat is dat. Uh, Achluzeg, dus dat betekent dat, dat woord wat gebruikt hier in, in de zoger, dat Chapirochot betekent, uh, betekent uh, gadud, het is een soort orde. Ja, yeah, ook bende noemen ze, bende noemen, de, ook, noemen ze dat ook. Maar wat is dan in het, ja? Gadud. Oh. Ja, ook zo, so. so, Orden, orden, zo, so, ja, yeah, huh? Oké, ja, zoiets. En het Zewataïek, dat is dan jouw uh, leegerscharen. Dus wat betekent? Al die beide, beide, die geven aan die, die wijzens, die krachten, die onder de maalhoed van het ziel zijn. Dus Briaït, Zeraït, yeah, alles wat zich bevindt, aan wie de Noekwa geeft verder de kracht wat zij ontvangt van Pin. Ja, dus... Aan Imbrijaït, Seravasiya, yeah, die heette dan Imbrijaït, Seravasiya, yeah, die krachten daar, die engelen of de allerlei krachten, die heette dan zo, so, zo so wat noemt dat. Yeah. Kigadude, hij zegt, hij geeft al hier eens een beetje alleen geeft jullie ons een toelichting van woorden, paar woorden. Kigadude, ki metarg, metargem, uh, met uchlasa, uh, uh, want het woord gadude dat zoals ik noemde, orde. Zo so, een groep van mensen, orde, dat vertaalt hij dat als Oeglasa. Dat wordt uh, vertaald in, in Joop, in het boek Joop. Eén van de moeilijkste boeken van alle heilige boeken is de Joop. Het is Joop wie Joop. Joop moet alleen leren iemand die, van hoge, van hoge, die al veel gevorderd is. Joop is niet te leren. Joop, het boek Joop, ja, voor die al, die al dat leid van die Joop het is echt geweldig iets wat daar is, men zegt dat het, dat Moshe heeft het geschreven Moshe, naast dat heeft het geschreven, erg speciaal er zijn ook veel, veel woorden zitten daar die absoluut afkomstig zijn. dat is niet normale normale taal van de Torah of van de, het is erg speciaal, maar ook het verhaal is zeer speciaal en ook de figuur van Job is het Hij was geen Joodse man. Hij was wel een tzaddik, een rechtvaardige uit de volkeren. Maar ook wel adviseur was. Voormalig adviseur van de farao. Hij drie, farao had drie adviseurs. Hoge adviseurs. Maar ook hoogbejaarden zijn het geworden: Bilam, Yitro de schoonvader van Moshe, Jitro, en die derde is de Joop. En dat is erg speciaal wat hier gebeurde. Jitro, uh, de, de bilam, is geworden een anti, ja, anti, alleen maar vernietiger. Dus hij adviseerde de farao. dat is de farao in de tijd van, toen de toen de, de kinderen wilde besloten om de, Joodse kinderen te ja. te, in de, de reis, et cetera, et cetera. Dat nee, was dus, nee, nee, nee, dat was nog daarvoor. Nog in de moschee, in de tijd van de Torah. dat Ja, toen, toen, toen Joseph niet meer leefde. Ja, toen, äh, toen, äh, toen, toen, till, toen ze hebben hen als slaven gemaakt in Egypte. Ja, en uh, die drie adviseurs waren. En Job was de ene, een van die drie. En de ene, dus alle drie hadden ze een bepaalde functie. Dus drie hadden waren ze de topadviseurs van die grote faro. En hij had de, de beste, eruit gehaald natuurlijk, de beste ministers. En die bilam, die dan adviseerde hem dat allemaal dat, om hen in slavernij te brengen, uh, te, te halen. En dan de kinderen, dan de the joodse kinderen, dan de the jongetjes, enzovoort, zij et, cetera, et cetera maar hij was de Bilam, Bila. En natuurlijk dan verkrijgt hij ook natuurlijk zijn straf daarna ook. Maar uh, de tweede was Yitro. En dat is ook bij hen in al die drie was ook is het ook de weg van de volkeren is ook opgetekend. Yitro was de, ook al drie waren geen Joodse mannen. En Yitro was uit de volkeren die, die ook hij was ook een priester van zijn volk. En hij had overwonnen zichzelf en hechtte zichzelf aan het volk Israël. Aan, bedoel ik, aan, de, aan de schepper. Hij werd tot navolgeling, ja, van hij had ook zijn eigen volk. Zij bleven wel apart, maar ze volgden wel de Torah. Zij werden deel van, deelachtig aan de brachot, aan de zegeningen, die ook aan het Joodse volk gegeven waren. Terwijl zij ook apart, volk waren. Dus bleven. Niet kwamen niet tot Jodendom. Hij was wel bekeerd, maar hij had niet bekeerd zichzelf, maar hij zijn volk liet zijn, hij zijn so. Ze zijn maar wel verbonden volk met Hashem. Met Hashem. Met Hawaii. En Job was wel een adviseur van hem. En dan ik niet, zal niet veel over hem hebben, maar hij was wel afstand had, had genomen van, dat, van het adviseurschap, als het ware, betekent van het slechte. En leefde een goede leven. Maar toch iets met hem, iets interessant iets met hem, uh, gebeurde iets dat, en dat is ook dat in elk, op elke als het ware... Uh, op welke Jom Kippur is het als het ware plaatsvindt. Een voorbeeld van hem was dat uh, die Job, iedereen weet ja, van zijn, zijn leed die hij geleden had. Ja, dat, uh, zijn, ja, iedereen weet een beetje het verhaal. Hij had enorm leed, fysiek ook leed, ondervonden, etc. En als je begint, dat Job, het boek, wanneer je begint, hmm. dan zie je dat de Satan, die komt daar in de, hogere, in de hogere, in de hemel, waar de, waar de, de, de schepper was, met al die, zijn, zijn college. En hij kwam daar, in, uh, het was in Yom Kippur. Op de Yom Kippur. En Yom Kippur is de dag, wanneer dus alles staat voor de schepper. Ook alle volkeren staan voor het schepper. Alle vee, alles staat voor de schepper. En op, deze, op die dag, heeft de macht, Enorme macht heeft die Satan. Dus die Satan die heeft op deze dag helemaal uh, zeggenschap. Hij kan dan, uh, zeggen dat, aanklagen. Iedereen. Hij ziet alles. Hij ziet alle de haat, de, de daden van iedereen, van iedereen die in, in, dat, in dat jaar, afgelopen jaar, dus in, in het jaar daarvoor uh, gedaan waren. En die klacht kan iedereen zo aanklagen. Nou, als iemand, als hij iemand aanklaagt, dan. Hij is de minister van aanklaag, aankla de, grote, de, ho de hoogste aanklager. Dus dan moet het wel, moet het wel gevolg, gevolg gegeven worden aan zijn, ja, aan zijn aanklacht. En op dat moment wilde de schepper uh, zijn, volk, zijn volk een beetje uh, gunst bewijzen. Op een goede manier. Omdat zij kans zo hebben om. Om op die dag zichzelf. In reine te brengen. Eigenlijk. Hoe moest je, je dat doen? Hij moest natuurlijk een, een, een zeer uitgekiende plan hebben, de schepper, om dat te doen. Want het volk was ook niet. Het, volk, het Joodse volk was ook niet. Niet, uh, niet zo, uh, zeggen dat Niet beter dan de ander. Ik bedoel, ook niet zuiverder dan de ander. Hoe moest je dat doen? Dus anders, dan, dan zei de schepper dan. En dan die kwam die, die Satan, die zegt. Nou, wat zijn de jouw kinderen, zijn ze nou beter dan die anderen? Of terwijl wanneer zij ook het Joodse volk had, het Joodse volk, volk Israel, het volk Israël, ik wil niet het Joodse volk, het volk Israël, had de zee, jam, jam, zeg, jam suf dat de Rietzee aan, aan het oversteken was. Toen ook die kwam die ook de Satan daarboven en die zegt, wat is het verschil, waarom laat je die arme Egyptenaren, laat je ze dan verzinken. En, die, en, die, en, die, en, het, en het volk Israël, uh, ga, laat je dan redden. Zijn zij een millimeter beter dan die anderen? Dat is toch niet zo? Ze zij zijn net zoals dat. Ze stonden op hetzelfde parallel, op hetzelfde niveau van 49, 49, 49 ste traptreden van, van de toma van Onreine. Op dat moment. Nou, wat is het verschil? En op dat moment, het klopt allemaal. En op dat moment moet iets gebeuren. Dat is juist de toestand van Yom Kippur. Waarbij moet iets gebeuren waarbij de in reine komen. Hoe kan men in reine komen? Natuurlijk, het volk begreep net. Natuurlijk, geen, geen, geen, geen flauw geen idee heeft wat het gebeurt op deze dag. Als men dat echt weet waar het over gaat. Ja, dan. Oké, okay, men brengt wel twee, twee bokken, ja, of is het, ja, twee bokken. Eén voor de schepper, één voor de azazel, één voor de onreine kracht, want die moet ook een botje krijgen. Belangrijk is op die dag een botje geven aan de citra agra. Duidelijk. Waarom? Als je op die dag geeft een botje aan de citra agra, dan de citra agra bezig is met wat je aan haar gegeven had. Dan is die, is die, is, is, kan die niet aanklagen jou bij... De, de Hover, ja, want die is bezig dan met, met het met kouwen, met het, met, het, met het stukje botje. En dan is hij te en is te blij. En hij dan, is dan ook nog uh, angst, angstig dat men, ga, dat men gaat van hem dat afpakt. Kijk nou naar de hond. Naar de hond. Als je hem dat geeft, als hij dan nog, nog, klanten heeft, nog andere klanten heeft, die pakt dat botje, die gaat ergens in een hoekje zitten. Dat niemand mag van hem afpakken, ja of niet? En daarna, wat, wat gebeurt er? Wie binnenkomt, interesseert hem niet meer. Ja. Komt er een inbreker, doet er niet toe. Hij zit daar in een hoekje lekker te eten. Ja, hij is bezig. Zo so is het ook op die dag op de Yom Kippur. Men geeft dan dat bokje en brengt hem ergens in de woestijn. Daar een speciale plaats, want in de woestijn is de plaats van de, het huis van de Sitra Agra. Ja, dat is de plaats waar zij, wisten wel waar de plaats was ook in Israël. In en dan gooien ze hem, dan, dan duwen ze dan hem uh, naar beneden in de afgrond, dat die dan valt. Dat is erg, het is niet zo erg, niet zo tragisch als we dat vinden. Als we dat het aan ons, moeten we weten waar het, waar het over gaat. Maar het was alleen voor hen nodig in die tijd dat. Maar natuurlijk is het geestelijk alles bedoeld. Natuurlijk volk moest moest volk leren wat het geestelijke was. Natuurlijk moesten ze dat ook fysiek doen. Zo moet je het brengen, eerst. Yes, maar wat, is dan, wat gebeurde dan op die dag van, met die Job? Dan komt die, kom die, kom die Satan en die zegt nou, kijk nou, hij wilde nu net open zijn mond om het volk Israël te beklagen. Dan zegt hij dat, wie is dat? Wie is dat? En dan uh, moet je dat le lezen verder. Maar hij zegt dan. Uh, dan zegt de schepper, uh, moet je nou even kijken naar Job. Hij is mij trouw. Dus de, de satan zegt, wie is jouw trouw aard? Hij zei: kijk naar de Job. Hij is mij, hij well, blijft mij trouw. Nou, hij gaf de Job, als het ware, in handen nu aan die satan, om zich mee bezig te houden. Als botje, maar wel niet, niet iets dat als prijs geeft. Natuurlijk ook om Job ook, uh, te, uh, te ook te testen, precies. Aan de ene kant al, gaf hij hem dat omdat het was, het was nodig voor het testen van, van Job ook. Maar aan de andere kant hij gaf hij hem als, ware als afleiding voor, uh, om op deze dag om het volk te, te laten zich zuiveren. Duidelijk, want anders zou die aanklagen, het volk zelf, dan zou nooit sprake kunnen zijn van, zou op die dag geen reiniging zou pla kunnen plaatsvinden. Duidelijk, want het volk is net, zo, is net zo onrein als alle anderen. Maar op die dag, dan, dan konden ze zich reinigen. Dan ging die, dan gaf je dan die Job, ah, en dan die Satan, die moest alleen maar iemand hebben om... Uh, om hem aan te vallen. En dan ging hij dan tekeer tegen die, tegen die Joop. En uh, Joop is dus aan het eindelijk toch wel, hij is toch, toch wel eruit gekomen. Maar, eigenlijk maar niets verdwijnt in het geestelijke. Dan heeft ook de Joop, hij heeft ook zijn functie gehad, ook zijn overwinning geboekt, en bleef altijd dat als, als zondebok, en op een goede, goede manier, op een goede manier, bleef het ook altijd bestaan dat, op deze dag ook, de Satan herinnert zich altijd die Job, en altijd houdt zich bezig, ook met de gedachten, ook met die Job. Eigenlijk, niets verdwijnt uit het geestelijke. En dan moeten we ook, ook spreken over die, die bok, de tweede bok die ook gebracht wordt, et cetera. Het is dus een erg fijne manier, erg subtiele manier, hoe wij met het citra agra moeten omgaan. Erg fijne manier, erg, in, erg subtiele manier, dus daarom met alle andere Torah kom je niet uit. Ja, absoluut niet. Ja, de grote, de grote mannen die wel de Torah hadden geleerd, ook Talmud, die hadden het wel in combinatie met, met Kabbalah gedaan. Ja, die kon het wel uitkomen. Maar de overgrote meerderheid komt niet uit. Al die rabbis komen niet uit, mijn vrienden. Absoluut niet. Met alle, met alle respect voor wat ze weten en alles wat. Ze komen niet uit. Want ze houden, ze houden zich niet bezig met de... Met de Mede, zo, mede, het weet het, mede, het siloed. Komt niet uit. Dat doet er niet toe. Wij komen wel uit. Ja, de koffie staat klaar, de koekjes staan klaar, dus wij komen zeker uit.